Van 10 uur. Jori Stubenitski met het NOS Journaal. Steeds meer gemeenten maken afspraken met woningcorporaties om meer sociale huurwoningen te bouwen. De koepel van woningcorporaties zegt dat het onder meer nodig is om vluchtelingen met een verblijfsvergunning een huis te geven. Maar volgens minister Blok is dat niet nodig. Zijn partij, de VVD, zegt dat het een aanzuigende werking kan hebben, als Nederland speciaal voor vluchtelingen huizen gaat bouwen. Het Rode Kruis begint een inzamelingsactie voor Afrika. De hulporganisatie maakt zich grote zorgen over de aanhoudende droogte op het continent. Voor zeker 42 miljoen mensen dreigt hongersnood. Door geld in te zamelen via Giro 7244 wil het Rode Kruis extra voedsel, water en medische hulp kunnen bieden. Een van de verdachten van de liquidatie in IJsselstein twee weken geleden had jeugd-TBS. De man van 23 uit Rosmalen werd een paar dagen na de liquidatie opgepakt. Bronnen melden aan de NOS dat hij in het laatste deel van zijn jeugd-TBS zat en onder voorwaarden thuis was. Het slachtoffer van de liquidatie was een man van 37. Hij werd in zijn auto neergeschoten. In Rijzenhout in Noord-Holland heeft de politie vannacht een verdachte neergeschoten. Die werd met een aantal anderen betrapt tijdens een inbraak. De inbreker die wegrende werd neergeschoten, de andere ging er vandoor in een auto. Daarbij reden ze in op een politieauto en daarbij raakte één agent licht gewond. De verdachten in de auto zijn nog niet gepakt. Patrick Kluivert keert na 19 jaar terug bij Ajax. Hij gaat volgens de Telegraaf twee seizoenen aan de slag als trainer van de A1. Dat is het hoogste jeugdelftal van de club. Kluivert is nu nog bondscoach van Curaçao. Het weer, veel zon bij 13 tot 18 graden. Het waait ook stevig, later op de dag meer bewolking. Vannacht vanuit het westen regen, die trekt morgenochtend weg. En dan is er geregeld zon bij maxima rond de 13 graden. Dit was het NOS. CFM, verkeersupdate. Dit is Weinlandsbaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Maakt helemaal niks uit. Joris, Silla, Bidifoos en SP aan het begin van uur drie... van Zandvoort op zaterdag. Ja, als de uren altijd beginnen... dan is Cor altijd net even weg uit de studio. Cor, waar ben je? Nou, anders gaan we even vertellen ondertussen... wat we in uur drie allemaal gaan doen... Ja, we hebben onder meer het uh, dier van de week zo dadelijk om uh, half vijf. Verder het gedicht van de dag en hij is uh, door Cor uh, zelf gemaakt. Die hoor je zo rond en nabij uh, kwart voor vijf. En we hebben ook nog uh, de update van het laatste Formule 1 nieuws. Dat brengen we voor je zo rond en nabij kwart over vier. Verder houden de heren van Veteraan 1 in de gaten... spelen vandaag uit tegen Hillegom. Een ruststand op dit moment daar. Ja, er wordt flink gescoord van 0-0. Tegen drie, dus drie doelpunten in het voordeel van de heren van Veteraan 1. Dat allemaal in het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. En heel veel lekkere muziek, waaronder de van Gers Pardo. Soms word ik wakker rond de uur vijf. En kan ik niet meer slapen, dus maak ik een ontbijt. Spring achter mijn computer en ik maak een nieuwe track. Muziek is mijn verslaving, ik zoek naar nieuwe track. Ik zoek mijn hele leven lang al naar vernieuwingen. Ik ben een first, ben een beat, ik ben liederen. Ik ben muziek tot in het diepste van mijn ziel. Voor de meesten ben ik vreemd, raar of misschien debiel, maar...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 Jezelf bent ben en jezelf blijft, blijft voor altijd Denk het liefste niet aan gisteren Vandaag is mooi en de morgen die missen we Soms ben ik lelijk, soms knap, maar zonder al die kleren Ben ik een clown met een traan die vergeet te acteren Ik ben de song, inclusief refrein Maar zonder al die woorden zal ik wel hetzelfde zijn De maten helpen mij Waardoor de essentie van het alles toch hetzelfde blijft Ik hoor een naam, een trompet. Het is mijn telefoon die mij uit deze droom wekt. Ik ben de kalmte en rust, ben een deel van wat ik wil, ik ben mijn eigen drugs. Het maakt niet uit wie je bent, je kan alles zijn, je kan alles zijn, je kan alles zijn. Het maakt niet uit wat je doet, je kan alles doen, je kan alles doen, zolang je maar, maar jezelf was, jezelf bent en jezelf blijft, blijft zolang je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 draaien door de studio van CFM heen zien... ga er gewoon even naar www.cfm-live.nl your een beetje laser en light it up. Is dat mijn straf? Ja, ja, oh, wacht, ja. Goed, ja. Oh. Zit je me af te leiden, Cor? Ja, nee, is, is dat mijn straf dat ik net wegliep? Ja, nou, wat, wat was je? Nou, er was wat verwarring over dat Formule 1 nieuws. Dus dat moest ik even verifiëren bij onze, ja, meneer Van Dursen. Oké, okay, dat... ja, die weet er alles van, dus... Uh, nou, laat me horen dan. Ja, het gaat de goede kant op met Max Verstappen in Sochi. De Toro Rosso-coureur worstelde op vrijdag met zijn auto... maar had later uh, die dag een beter gevoel. Op zijn website uh, Verstappen.nl meldt hij dat de balans van de auto... vandaag een stuk beter is. En in de beginfase was het nog even wennen omdat de auto heel anders aanvoelt. We hebben nog wat kunnen fine-tunen en uiteindelijk een goede tijd kunnen rijden... waar ik heel blij mee ben. De verandering aan de auto pakte goed uit. Voor de kwalificatie zit alles zo dicht bij elkaar... dat het heel belangrijk wordt om er een goed rondje uit te persen. Ja, de... ja, want die, uh, Max was helemaal niet blij met die auto uh, gisteren. Nee, nee. Ik de... heb een stukje gelezen, hij zegt, ja, waardeloos gewoon. Nou, helemaal niks. Helemaal niks. En, en zo'n jonge coureur, die dan al zo ervaren is... dat hij kan aanvoelen dat die auto niet zo goed is. Hij zegt, uh, we gaan gewoon de hele nacht door met werken. Ja. En dat hebben ze gedaan. En ja. resultaat. Ja, want bij de start van de derde vrije training is het uh, prima weer in Sochi. En al vroeg in de eerste sessie zien we Max op de baan. De jonge Nederlander is een van de eerste coureurs... die een tijd op de klokken brengt. Het doel van Max... En zijn team Scudaria Rosso zal zijn om de wegleggingsproblemen van een dag eerder het hoofd te bieden. Nou, deze problemen die werden dus overwonnen door een nieuw setje supersachte banden en een nieuwe afstelling van de auto. Daar hebben ze dus de hele nacht aan gewerkt. Nou, dat verbeterde de positie van 12 en even later werd hij dus positie 8. Nou, aan het einde van de sessie zakte Max even terug naar positie 10... om in zijn laatste serie snelle rondjes eerst positie 8 en later zelfs positie 7 weer voor zich te eisen. En daarmee zet hij zich voor het eerst dit weekend voor zijn teamgenoot Carlos Seins, die uiteindelijk op de negende plek terechtkomt in de vrije training... en vanmiddag in de, ook de negende plaats in de kwalificatie. Dus hij zit bij de top 10. Een mooi resultaat voor Max. Max. Onze Max bij Onze de top 10. Onze Max. Yes. En binnenkort uh, op Zandvoort. Ja, ja, dat, dat hey. is helemaal leuk. Het is dus, uh, 5 juni, hè, het weekend. Ja, dan mag je op de foto met, uh, met Max en misschien ook wel met de Prins. Oké, okay, ja, je weet het nooit. Maar die ja. staat altijd op die nee, ja, Dat klopt. Ja, ik zag hem ook weer uh, tijdens Koningsdag. Was hij er ook weer bij? Prins ja. Bernhard van Oranje. Ja, want uh, we hadden natuurlijk vroeger altijd Prins Bernhard senior. Daar kan ik dan verhalen over vertellen, joh. Dat hij altijd in de Vijverhut zat en werd de hele tent afgehuurd voor uh, al die coureurs. En dan, uh, dan zat hij aan de bar daar en dan ging hij altijd vertellen. Is alleen helaas nooit opgenomen. Ik weet niet precies wat hij vertelde, maar ik hoorde dat hij af en toe... Echt ja. hele leuke verhaal op. Nou morgen dus de race van Shati om 2 uur. Ik kon je amanda. O' innocent de Hong Kera ke Kovido. Share na pero shane no ajuda minha. In je secreto nante costiviti. Het secreto een geheim. Ik kom me nooit enamorado. Me buscando una salida no de sin razón Ja, nou domina, domina. No, no. siente eigenlijk moet je wat hogere temperaturen hebben hè, bij dit soort muziek. Nou, niet getrukt, die gaan er aankomen, zo uh, eind van uh, volgende week hoor. Ik hoop het. Jawel, ja, jawel, Dat wel een lekkere Ja, dat kunnen we zien op uh, www.meteopagina.nl... of op www.ricoweer.nl. Dan kunnen we het weer blijven volgen. Of kijk ook eens op de CFM-app, want ook wij volgen het weer voor je. Op de voet. Op de voet. Zo is het. Hier is Falco.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 Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder. Einen?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 Sie kommen sich zu holen. Sie werden sich nicht finden. Niemand wird sie finden. Du bist bei mir!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 30.00 van hier ongelooflijk. Ongelofelijk is de Falco en Gini, gevolgd door uh, deze dansbaar hit van Mike Posner en uit Toulka Pill in Ibiza. Ja, voordat we straks aan het uh, dier van de week gaan beginnen, is nog even een ander uh, lang bericht. <laughs> ja, want uh, de prijzen voor het pop-up evenementen weekend is. Uh, zijn allemaal helemaal uitgereikt. Ja, ja, ja. De winnaars zijn bekend. Ja, want je kan straks in een wat op het strand genieten van een romantische film. Want dat is het opzet van het evenement Hot Tub Movie Night at the Beach. Dat afgelopen maandag de eerste prijs won van 3000 euro op de pop-up wedstrijd... voor het tweede pop-up weekend van 17 tot 19 juni. De tweede prijs was voor het evenement Pimp Up de Boulevard. Patrick Berg nam de cheque van 2000 euro in ontvangst namens de Zandvoortse viscarondernemers. En die gaan de boulevard tijdens het pop-up weekend gezellig en levendig maken... met kraampjes, zitjes en chanticoorden. Dan komen we toch eindelijk die picknicktafels weer terug, hè? Ja, mooi, hè? Nou, verder was er nog een origineel idee van makelaar Greven. Dat werd beloond met een derde prijs, goed voor 1000 euro. De makelaar bedacht drie weken geleden pas het evenement Gemeente House. Onder het motto Raven with Greven... zorgen diverse DJ's op de vrijdagavond... vanaf het bordes van het raadhuis voor gezellige muziek. Niet alleen House, maar ook muziek voor ouderen zal er worden gedraaid. Nou, verder had de jury nog een aanmoedigingsprijs van 5000 euro... en die komt terecht bij een ondernemer... die op de boulevard een megagrote glijman gaat neerzetten... van honderden meters lang. Aan deze superbaan wordt op dit moment de laatste hand gelegd in China ga je op je aan Hoi, Hé, hey, wat kan jij goed rijmen, Cor? Ja, lange wachtrijen, bierbrouwerijen, draaierijen, eetgerijen... hertenjachtpartijen en schadevrije verzekeringspartijen. Oh jee. Oké, okay. nou, tot zover dit bericht. Zometeen meer rijmen van Cor hè, bij het Dier van de Week. When I wake up, well, I know I'm gonna be... I'm gonna be the man who next to you...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 About the time when I'm with you When I go out and I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you And when I come home I come home yes, I know I'm gonna be I'm gonna be the man who comes back home with you helemaal blij hebben gemaakt met deze van de Proclaimers... en 500 miles bij CFM. Het is drie minuten overal, vijf. Tijd voor het Dier van de Week. Ja, het Dier van de Week, dat is uh, Drie keer is een kat die is uh, aankomen lopen, zeker gevonden. En uh, ja, ik vind dat altijd zo zielig, hè? die poesjes en die katjes... en die hondjes in het asiel. En mensen die uh, graag een hondje of een katje willen hebben... of een konijntje, want die hebben we daar ook zitten. Lieve kleine konijntjes. Lief klein konijntje, met een vliegje op de neus... Ja. Nou, die kunnen natuurlijk naar het uh, dierenthuis Kennemerland in de Keesemstraat nummer 5. En ze kunnen daar ook uh, kijken op de website van uh, dierenthuis uh, En dan kun je dus uh, fotootjes zien. Ah, ik heb over die 3K heb ik een, uh, heb ik een leuk gedichtje gemaakt, Rob. Het dier van de week, 3K. 3K ja. is een tienjarige kat en zoekt een nieuw baasje... Graag zonder andere katten, hier volgt het feitenrelaasje. Ze is heel lief en ontzettend aanhankelijk. En op zoek naar een huis met een tuintje. En niet afhankelijk van andere katten in haar buurt... die dan in verwarring raken. Valt u voor haar lieve koppie, dan wil ze graag kennis maken. Kom eens langs in het dierenasiel, of ze bij u kan komen wonen... Ze zal u met liefde en aanhankelijkheid ruim gaan belonen. Oh, wat mooi! En straks om kwart voor vijf heb je wederom een gedicht voor ons, een eigen gedicht. Maar dit gedicht ging over het duur van de week. Drika. Nou, ga voor 3K of de andere leuke dieren in het Kennen met Dieren Dierenhuis naar de Kees straat nummer 5. En wil je de populaire foto's zien van 3K? Ja, bijna 2000 keer bekeken op Facebook. Dan ga je gewoon even ook naar de CFM app toe. We hebben het bericht geplaatst hoor, over 3K, het dier van de week. En ook daar, daar op die app ga je de foto's zien van 3K. Dus. Even kijken onder ZFM Zalvoet in de Play Store, App Store en de Windows Store. En download onze app nu. En straks op kwart voor vijf echt het gedicht van de dag. Er is nog even een paar plaatjes, waaronder deze van Earth, Winter, Fire. Hier is Fantasy. Say you cast a stone for you more than like when say you do Ja, dat klinkt weer helemaal goed op de zaterdagmiddag van CFM. En als we het toch over Klink hebben, Cor. Heb je ja, een berichtje over de Klink? Jazeker, want als oud-bestuurslid van het Genootschap Oud-Zandvoort... wil ik nog eventjes aandacht schenken aan het lentenummer van het Genoos Oud-Zandvoort, de Klink. Want daar staat een oproep in om toch vooral de oude verhalen van vroeger door te geven aan de redactie. Natuurlijk liefst met foto, maar dat hoeft niet ik heb hem hier voor me liggen. Er is een prachtige cover op van de voormalige Zandvoerse drumband. Een kleur. Ja, dat hebben we niet meer. Daar is de Klink er dus zelf goed in om weer te geven hoe het vroeger was. Want dat is natuurlijk heel leuk. Nou, verder staan er nog wat uh, andere dingetjes in. Foto's van Medailles uit 1940. Van de toekenning van prijzen naar aanleiding van de propagandaactie van de Winkelweek. Van 11 tot en met 17 april 1940. Dat was dus vlak voordat het uitbreekt van de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Nou, verder staat er nog een echt een heel mooi verhaal in van Maarten Keur. Bakkertje. Het gaat over de evacuatie van de Zandvoortse bevolking tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nou, mocht u nou ook verhalen hebben, dan wil de redactie van de Klink graag dat u dat dan doorgeeft aan bijvoorbeeld Arie Koper. U kunt hem altijd bellen op 5718441. Of u kunt een mailtje sturen naar redactieapestaatjeoutzandvoort.nl. Verder is er 20 mei de algemene ledenvergadering in het Zandvoort Museum. En dat begint om 8 uur s avonds. En u kunt ook even kijken op de website www.oudzandvoort.nl Dus ze hebben heel veel leden hè, deze club? Ze heel veel leden ja. Het uh, is eigenlijk de grootste vereniging van Zandvoort. Kijk! Dat helemaal goed. Stellen, ja. En uh, als we mensen deze klink uh, willen krijgen, hoe komen ze daaraan? Ja, je kunt uh, naar de Bruna en daar kan je hem kopen voor, uh, voor 4,50 euro. Maar je kunt ook veel beter lid worden, want dan wordt hij altijd thuis netjes in de bus bezorgd. Dat wat betreft de klink. Oh yeah, zo is het maar dit. Nou, we gaan ons opmaken voor het prachtige gedicht van de dag. Dus lekker blijven luisteren naar CFM Alvoort. Goedemiddag. een heerlijke disco-klassieker uit de jaren 80. Een beetje mijn tijd. Uh, zo oud word ik alweer. <laughs> ben je alweer zo oud? Je bent ja. dan niet zo oud als ik? Nee, nou, nee, nee. Er zijn grenzen heel op een gegeven moment, uh, Cor. Ik ben oud. Ja, jij bent heel oud. Heel oud. Vaart, plus ben ik al. En zo dadelijk het uh, gedicht van de dag. We gaan ons er uh, klaar voor maken. En uh, welke titel heeft het gedicht van de dag? Ja, het, de, de titel is Ze komt maar niet. Ze komt maar niet? Ja, daar ik... ja, kunnen we alle kanten op denken, maar uh, wat ja, doe je ermee? Ja, het gaat over het weer en het gaat over de zon. Oké, okay, het weer en de zon in Ze komt maar niet. Ja. Hier is het gedicht van de dag. Ik zie al maanden naar haar uit. Maar ze komt maar niet, roep ik luid. Naar haar warmte zie ik uit met verlangen... Ik zou er de kamer mee willen behangen. Kou is de laatste maanden mij deel. Het grijpt mij al heel lang naar de keel. Ze probeert al heel lang door te breken. Maar de wolken liggen steeds in een dikke deken. Het lijkt wel of het er niet van gaat komen. En ik voel me in het ootje genomen. Waar ben je? Ik heb je lief en ik wil je voelen. Net zolang tot ik weer wil verkoelen. Ik wil mij wentelen in jouw en Dat is wat ik mij hartstochtelijk verbeelde. Ik heb mooie herinneringen aan jouw lange dagen. En jouw warmte kon mij heerlijk behagen. Het is nu tijd dat je met je vuist op tafel slaat. En ons weer in jouw weldadige warmte baat. O zon, ik wil je warmte op mijn lichaam. Waarom is het de laatste maanden toch zo minzaam? Hebben wij je wat aangedaan en ben je boos? En ik was met jou nog wel zo close. Ik hou van al je nukken en je grillen. S'avonds in je avondstralen nog eens lekker chillen. Het strand wacht op je, maakt de mensen toch eens blij. Bij het langzaam opkomen of wegzakken van het ei. Bij deze roep ik je op, begin morgen met je volle zonnekrachten. Je hebt geen idee... Hoeveel mensen er naar jou smachten? Was, ge Was getekend? Kort draaier. Ja, 30 april om half één Het gedicht: ze komt maar niet. Ja, oké. Okay. Dankjewel Kort. het uh, mooie gedicht van de dag bij CFM. Morgen moet je hem even missen, want uh, dan uh, zit uh, collega Andor op deze plek tussen 2 en 5 uur. En volgens mij doet Andor geen gedicht. Ja, dat weet ik niet. Maar ik ga hem wel weer plaatsen op mijn website www.draaier.net. D-R-A-I-E-R.net. www.draaier.net. Dan kan je het uh, gedicht van de dag nog een keer nalezen. Hier is Rob de Nijs. Je schuimt de straten af en volgt het dieven spoor.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 Laat je naam in rond bij het blond zwaaiend bier. Malebab, kom, malebab, kom hier. Lekker zit, malebab, mij, lekker dier van plezier. Malebab is rond, malebab is blond. We zo op je mond, Meneer, stijf als een houten plank, met spijkers in zijn kop te kijken in zijn bank. De zwakmakers maken ons zondige lijf, bang voor de duivel en bang voor zijn wijf. En zuinig gezend in het zakje doen, zo komt die ziel weer terug en zijn fatsoen. En jij moet achteraan.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 als bij nacht in de kroegen hier, ik je naam weer hoor bij het blond schuimend bier. Nou, nog één keer dan. Malabal kom, malabal kom hier. Lekker stuk, vrouw en lekker bier van plezier. Malabal is grond, malabal Ik heb goed nieuws hoor. Ja. Ik heb heel goed nieuws. En ja, dat is? De heren van Veteranen 1 die hebben vandaag gewonnen. Yes. Echt waar. Met hoeveel. Weet je wat er geworden is tegen Hillegom? Ze speelden vandaag uit. 1 oh. tegen 5. 1 tegen 5. 1 tegen 5. En ik kreeg een berichtje van uh, een van de, van de teamleden van, uh, van dat team. Die zegt, uh, ja, de eerste overwinning sinds de winter van 1953. Dus <lacht> zo lang <lacht> hebben ze erop moeten wachten. Gefeliciteerd. Heren van Veteranen 1-1-5 gewonnen dus uh, van Hillegom. Daar moet op gedronken worden. Ja, dus, hoi. Uh, jij hebt nog een berichtje. Ja, ik heb nog een klein berichtje. Er is wat informatie en advies over slechtziendheid. Want ja, daar hebben we natuurlijk allemaal als we wat ouder worden wat last van. En voor mensen die slecht zien of slechter gaan zien, geeft Koninklijke Visio woensdag 18 mei gratis informatie en advies over slechtziendheid en blindheid. En tijdens dit inloopspreekuur van 11 tot en met 1 uur s middags in de bibliotheek kunt u ook allerlei hulpmiddelen op het gebied van vergroting en verlichting, mobiliteit, communicatie en verzorging uitproberen. Want ja! Je zal het maar uh, hebben. Mm -hmm. Nou, meer informatie kunt u daarover uh, terugvinden. Als u dat kunt lezen natuurlijk. Op www.visio.org. Maar 18 mei is het in de bibliotheek van 11 tot 1. Nou, ik hoef er nog niet heen, maar uh, ik hoop niet dat het mij ooit gaat overkomen. Nee, iemand heeft zijn bril laten liggen in de studio. Dus ja, misschien moet hij er wel heen. Ja, nou, Je weet het maar nooit. Dat was niet mijn bril, hè? Nee, dat was niet jouw bril. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. jan ja, Mogelijk, mogelijk, ja. mogelijk. Zodadelijk entertainment voor you na 5 uur, dat gaat een leuke uitzending worden trouwens. Blijf luisteren naar CV. van Tijfits en The, the Lion Sleeps Tonight. Alweer het einde van uh, dit programma, uh, Cor, ja. Ja, die drie uur die gaan veel te snel, man. Ja, die zijn voorbij gevlogen, hè. Kunnen we er niet vier uur van maken? Nou ja, is goed. goed. Ik heb nog een berichtje. Vind je het goed, Fred? Kunnen we nog een handig. uurtje doorgaan? Hey. Nee, mag niet van nee. hem. Nog even een update over de paal. Ja, ik kreeg net een berichtje van de vrouw die dat boek heeft gemaakt. Ja, ik kan de naam niet lezen. Maar de paal in Noordwijk is dezelfde dus als die in Zandvoort stond. Ik en, vermoed al zoiets. En die paal reist uh, van plaats naar plaats. En die, uh, wil, ja, ieder, ieder dorp die het, uh, tegen die windmolentoestand dicht uh, bij de kust is, die, uh, die krijgt die paal ja, automatisch. Okay. Kun je zich opgeven of zo? Uh, ik weet niet hoe het werkt. Nou, bij deze. Dankjewel, Cor. Ja, en uh, volgende week dan, uh, dan zijn we er weer op zaterdagmiddag. Wij. Ja, je weet het nog nooit. Ja, al was je Ja, ja, Er zijn weer evenement op het circuit. Uiteraard, ja. Dus het zou zo maar kunnen dat hij er niet, niet is. Dus wij zeggen tot volgende week en veel luisterplezier met de rest van CFM. Zo duidelijk, Entertainment for You. Hij zit er helemaal klaar voor. Dan hebben we het over Fred Heij. So, tot volgende week. Dag. Door. Doei. Take a really